Als de economische ontwikkeling erg tegenvalt, moet er extra worden bezuinigd. Dat zei premier Rutte na afloop van de ministerraad. Volgens Rutte gebeurt dat als het begrotingstekort 1% hoger uitvalt dan het kabinet heeft vastgelegd. Of de extra bezuinigingen bovenop de eerder afgesproken 18 miljard euro echt nodig zijn, is volgens de premier moeilijk te voorspellen. Rutte benadrukte wel dat in de begroting voor volgend jaar geen extra bezuinigingen worden voorgesteld. De precieze plannen voor de begroting worden over ruim twee weken op Prinsjesdag bekend. Op de wereldkampioenschappen roeien in Bled in Slovenië is de Nederlandse Vrouwenacht op de vijfde plaats geëindigd. Dat was genoeg voor een startplaats op de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. De Verenigde Staten prolongeerden hun wereldtitel. Canada werd tweede en het brons ging naar Groot-Brittannië. Veel Nederlandse roeisters werden deze week getroffen door een virus. Daarom was de ploeg niet op zijn sterkst. Het weer vanavond helder, vannacht mogelijk mistbanken. Morgen overdag vrij zonnig en het wordt tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag, vooral in het westen, kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, nee, verkeersinformatie De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Toch zijn er nog wel een paar problemen op de weg. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Laren en de Afrit Bunschoten... 5 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam zijn al wat langer problemen op de A15 naar Europoort. Er staat voorknopend Benelux 6 kilometer vanaf knopend Vaanplein. Er is een ongeluk gebeurd met een touringcar. Drie rijstroken zijn dicht. Richting Europoort kunt u beter omrijden via de Van Briden Noordbrug over de A16, A20. En dan via de Benelux-tunnel over de A4. Dan de A20 richting Gouda. Die is uh, dicht bij Nieuwerkerk aan de IJssel na een ongeluk. Vierde tussen Rotterdam-Alexander en Nieuwerkerk 4 kilometer. Richting Gouda-Utrecht kunt u beter omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Dit is radio 1. VPRO. Met boeken. Wim Brands. Welkom. En ik ga vanavond praten met twee gasten. Met Joep Leersen. Hij is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. En hij schreef Spiegelpaleis Europa. Over Europese cultuur als mythe en beeldvorming. En ik ga praten met uh, Pieter Steins. Hij is chef boeken van NRC Handelsblad. En hij schreef Macbeth heeft echt geleefd. Een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden. Een uur lang over Europa dus. Dat uh, lijkt me niet onbelangrijk in een tijd waarin Europa voortdurend onder vuur ligt. Wat is Europa? Wat denken we aan bij Europa? Bestaat Europa wel? Uh, waarom is er zo'n verschil tussen Noord en Zuid? Wat hebben al die literaire helden met elkaar gemeen? En Pieter Steins, wat denk je aan om te beginnen als ik zeg Europa? Ja, Het eerste waar ik aan denk is Lego... En nu zie ik jou een beetje verbaasd. Nee, dat, is deens. dat is Deens. Ja, het is Deens. Heel goed. Dus het is Europees. En de reden dat ik daar meteen aan denk... dat heeft ermee te maken dat dit onderwerp van Europa... en vooral wat Europa cultureel te bieden heeft... en in jouw rijtje miste ik nog... waar kunnen wij als Europeanen trots op zijn? Waar kan Europa trots op zijn? Aan dat onderwerp ga ik... dat is echt heel toevallig... want dat is nog niet zo heel lang geleden opgekomen... een serie wijden in mijn krant, NSV Handelsblad... En uh, toen zochten we naar een geschikte eerste culturele uh, voortbrengsel van Europa. En de, daar heb ik gekozen voor Lego, omdat het ook zo mooi de bouwstenen van Europa aangeeft. En Lego is, uh, ja, je denkt, well, dat zijn plastic steentjes die je op elkaar stapelt. Uh, en uh, nou goed, ze zijn enorm succesvol. Het is een van de grote Europese exportproducten op het gebied van cultuur. Ieder kind speelt ermee, ieder kind ken je ermee. Um, maar het heeft ook een hele mooie geschiedenis. Het is de opeenstapeling van een hele reeks patenten... die in Duitsland en in Engeland en in andere landen uh, gemaakt zijn. He, op bouwsteentjes voor kinderen. Op bouwsteentjes die nog beter konden bouwen. Op, uh, en uiteindelijk is, zijn er dan die nopjes... die die uh, Deense timmerman... Uh, van een houten speelfabriek uh, op een gegeven moment uh, maakt. En die, die zet hij die op zo'n blokje. En dan blijken ze in elkaar te gaan. En dan kun je er alles van maken. En dan verovert Lego de wereld. En het mooie is, je kunt naar Litouwen gaan... en je uh, kunt een kind zien spelen met, uh, uh, met Lego. Sterker nog, je kunt dat kind uit Litouwen halen. Je haalt hem naar Spanje. Uh -huh. En dan kan hij daar spelen met iemand uh, die Spaans is. Met Lego is verder geen enkele... Commissie. het is het Esperanto van, de, uh, van het speelgoed. Krijg je zo'n Europees uh, verschijnsel dat overal opduikt? Voordat je dadelijk uh, bij de vraag komt... waar denk je aan bij Europa? Een Europees verschijnsel? Ja, over... iets, iets, iets zoals die Lego. Dat, he, dat, dat, uh, zoals, zoals Pieter uitlegt... Komt de Denemarken? Spaans kind speelt er mee. Nou, één ding dat ik me zou kunnen voorstellen... is dat wij auto's prefereren met een versnellingspook. Terwijl overal in de rest van de wereld mensen liever een automatische versnelling hebben. Ja, Europese, ja, <laughs> Europese autochauffeurs auto hebben graag de indruk... dat ze met iets avontuurlijks bezig zijn. Uh, en hebben graag controle over een machine... in plaats van het alleen maar als een comfortabel verpla verplaatsingsmiddel te zien. Uh, dit is uh, de allereerste reactie. Wat, wat zegt dat over Europeanen, die Ja, Je zei al het, het idee dat ze met iets avontuurlijks bezig zijn. Ja, de gedachte dat het autorijden iets is... waarmee je, eh, zoals een piloot in een vliegtuig zit... een, een bepaalde vaardigheid, iets waarmee je dus... Eh, het heeft nog altijd een soort science-fiction-gevoel. Kapitein Kirk die vreemde universums verkent... met een rare machinerie waar je voortdurend mee bezig bent. En de gedachte ook dat... Eh, uh, de complexiteit van de auto niet uh, verborgen moet blijven voor de chauffeur... maar dat de chauffeur dat moet kunnen beheersen. dat, uh, dat, uh, dat de chauffeur daar een goed gevoel bij heeft. En het eigenlijk een beetje uh, zielig vindt om, om in een automaat rond te rijden. Dat is iets voor Amerikanen. En nu kwam je een dag bij Europa. Ja thuis. goed, uh, uh, op het gevaar af om erg infantiel te worden... naar nee, na nee, het nee, speelgoed nee. van de Lego. Nee, Ik zat, hoe te, denken kuif, beter. Ik zat te denken aan Kuifje. Uh, de, hoe het met de verspreiding van Kuifje zit, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk een van de wijdver, uh, wijdverbreide stripverhalen. Maar het zijn natuurlijk ook de verhalen zelf. En de personages van die verhalen. Kuifje zelf, zoals het een Belgische Europeaan betaamt, is een beetje kleurloos. Uh, maar hij komt in de meest kleurrijke situaties terecht. Vaak in vreemde, exotische landen. En uh, hij is een reporter en dankzij zijn vernuft en zijn hondje Bobby slaat hij zich door alle merkwaardige situaties heen. En met zijn vernuft en zijn uh, intellectuele slagvaardigheid kan hij de moeilijkste situaties aan. Dat is een Europees zelfbeeld dat we sinds Odysseus hebben. De held die veel mensen doorschouwt en veel lastige situaties het hoofd leert te bieden. Daarbij heeft eh, Kuifje ook een, een ontwikkeling doorgemaakt die je Europees kunt noemen. De eerste albums zoals Kuifje in Afrika zijn ideologisch totaal fout. Gaan uit van een afgrijzelijk racistisch superioriteitsgevoel. De domme negertjes in Kuifje in Afrika leiden nu nog en niet geheel ten onrechte tot grote verontwaardiging. Met de regelmaat van de klok krijg je een verzoek om dit te verbieden als racistisch. En Hergé zelf, die niet heel geheel brandschoon was in de oorlog... ontwikkelde zich na de afloop door middel van vriendschap... met onder andere Tibetaanse uitwisselingsstudenten... tot een veel verlichter mens. En vanaf Kuifje in Tibet zie je dat de verhouding tussen Kuifje... en de vreemde culturen van de wereld... veel relativistischer, veel humanistischer... Kuifje en zijn schepper hebben een ontwikkeling doorgemaakt... die je ook Europees zou kunnen noemen. Kijk, Joep Leerse, schrijver van Spiegelpaleis Europa. Ik begin me nu al... Europese te voelen. Pieter Stijns. Macbeth heeft echt geleefd. Je bent een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden gaan maken. Maar ook met een, een, een centrale vraag in je achterhoofd natuurlijk. Want we zitten hier over Europa te praten. Ja. En uh, Joep had het net al over dat Europese zelfbeeld. Dat droeg je ook elke keer met je mee, neem ik aan. Als je op reis ging. Ja. Zoekend ja. daarna. En bestaat het? Ja, dat, dat, dat, is, dat is in ieder geval zo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het feit dat het bestaat. En daarmee bedoel ik dat in heel veel landen van Europa dezelfde literaire figuren eh, liefgehad worden door, door waar je er ook vandaan komt. Dat idee, ja, dat had ik al voordat ik, op die, op die, dat ik die reizen ging maken. Um, maar het mooie is dat je inderdaad ziet dat het allemaal nog veel meer vervlochten is. En nou, ik kan het, het beste denk ik, aan de hand van voorbeelden doen. Maar als je Macbeth uit die titel neemt. He, dat is een, uh, een figuur uh, die echt geleefd heeft. Daarom heet mijn boek ook zo. Een, een figuur die een e eeuwse Schotse koning was. Schotland, let wel. Uh, die natuurlijk geheel in de vergetelheid zou zijn geraakt als hij niet door Shakespeare, de toneelschrijver uit Engeland, zitten we aan het volgende land, als hij door de toneelschrijver uit Engeland niet uh, in de vorm van een toneelstuk was gegoten. En vanaf dat enorme succes van het Macbeth toneelstuk zie je hoe die Macbeth door heel Europa heen gaat. Hè, tot de, de, er worden strips van hem gemaakt om eventjes bij de kuifje te blijven. Niet dat er een kuifje Macbeth is, maar um, oh, de, de het, het, het, het komt in de populaire cultuur terecht, maar het komt in de high culture terecht, het komt in de opera terecht, een van de beroemdste Macbeth beth versies is natuurlijk uh, Macbeth, moet je geloof ik zeggen... van Verdi, de, de opera. En je ziet hoe dus inderdaad dat die ene figuur... Uh, en dat was de basis voor al die figuren die ik heb genomen. Dus of het nou Faust was of... Uh, uh, ja, ik moet nu even de achterkant van mijn boek erbij. Als ik een, een opsomming moet maken, dan kom ik altijd in de knoop. Uh, als je of je Faust hebt of Roeland of uh, Wilhelm Tell of Don Juan... dat zijn allemaal figuren die op die manier... Ja, als je zegt versplinterd over Europa zijn... dan is het, geeft het eigenlijk iets negatiefs aan. Op een positieve manier in het DNA van alle Europeanen... overdrijf nu eventjes voor misschien sommige figuren... maar van veel Europeanen zijn gaan zitten. En je ziet dat inderdaad eh, als je zoals ik reist... naar de plekken waar dat eh, zich allemaal afspeelt... of waar die, die historische figuren hebben geleefd... zie je dat heel goed terug. En zie je ook de verschillende manieren waarop mensen daarnaar kijken... Uh -huh. Uh, Roemenië geweest voor Dracula. De, de 15e-eeuwse vlad, De palenprikker die daar in, uh, in Roemenië... Als een, uh, eigenlijk als een soort volksheld wordt vereerd. Dat is een totaal ander beeld dan dat wij hebben. Waarom? Omdat wij het beeld hebben. Dat is bepaald door... en er komt weer die enorme hotspot van Europese dingen... door een Ierse schrijver... Een Engelstalige uh, Engels roman die aan het einde van de 19e eeuw... eigenlijk in de postromantiek het verhaal Dracula maakt. En daar eigenlijk die naam van die man neemt. Een beetje de reputatie van die Vlad die tamelijk vreed was in zijn tijd. Maar bepaalt geen vampier. Die dat allemaal een beetje klutst met die vampiermytes. En wam, daar heb je Dracula. En Dracula die gaat de hele wereld over. hij uh -huh. komt overal terecht. Joep leers, ja. toen je aan Spiegelpaleis begon... Mm -hmm. en dan bedoel ja. ik ook het, even het moment herroepen voordat je er eigenlijk aan begon. Ja. Het is een moment waarop je denkt, hé, hey, dit is wat ik over Europa wil onderzoeken en, en, en wil gaan opschrijven. Um, nou ja, het is eigenlijk een aantal momenten. En bij het vierde of vijfde moment denk je: hier zit een patroon in. Dit, dit, hier, hier kan ik uh, I can connect the dots. Leg uit. En, um, nou, uh, er waren uh, een aantal keren dat uh, ik wat moest schrijven, eigenlijk voor gelegenheidsstukjes. Toespraken voor afstudeerders, eh, columnetjes voor het studentenblad van Europese studies. Iets algemeens o, eh, over Europa. En eh, dan ging ik bij mezelf te raden, wat vind ik nou leuk? En toen ik begon op te turven wat ik nou leuk vond, eh, bleek dat daar toch een zeker patroon in zat. Eh, en dat had te maken met het feit dat er zaken in, in de Europese cultuur zijn... die eh, de gekste velden en landen dankzij eh, de, de aantrekkingskracht en de bindende kracht van hun cultuur... Uh, bij elkaar kunnen brengen. To connect the dots. Europa is een plek waar ik dus heel veel de zaken met elkaar kan verbinden. Als ik een voorbeeldje kan ja. geven. Uh, uh, dat Dracula-verhaal van Pieter. Ik heb het boek gelezen en ik ben een groot Dracula-fan... met de diverse verfilmingen. Uh, en ik heb inderdaad al eens uh, bij een congres over de gothic uh, me erin verdiept. Uh, toen besefte ik opeens dat Dracula heel dicht ligt... bij uh, Pasteur en de inenting tegen besmettelijke ziektes. Uh, Bram Stoker schreef de klassieke Dracula... Kort nadat Louis Pasteur uh, een vaccinatie tegen de hondsdolheid uh, had ontwikkeld. En Pasteur had het gedaan door te kijken... hoe steken die honden elkaar aan. Een hondsdolle hond bijt een andere gewone hond. Die andere hond wordt ook hondsdol. Uh, dat verspreidt zich dus letterlijk epidemisch... zoals het vampirisme door gebeten en gebeten worden. Blijkt opeens dat Bram Stoker Dracula in Engeland aan en Wal laat komen... in de gedaante van een hond. En dat kort na de verschijning van Dracula... een uh, importverbond en de quarantaine op honden werd afgekomen. Maar was dat ook... de? De angst voor de ineentingen, ja, denk ik. Nou, wat dus, je dus krijgt ja. is: er komt een nieuw besef van ziekte. Ziekte komt niet langer van de kwalijke uitwassen van de bodem. En dat is een 19e-eeuws inzicht van de medische wetenschappen. Zieke, ziekte komt door infectie. Um, en uh, Stoker in zijn Dracula-versie, en Dracula zit dus een beetje in het kielzog van dat uh, besef mee te draaien, beseft dat ook het kwaad. Niet gewoon iets is dat ons door de duivel wordt ingeblazen... maar een kwestie van infectie. Je kunt erdoor worden aangestoken. En dat heeft eh, niks te maken met schuld. Dat is gewoon domme pech dat je door het kwaad kunt vervallen. Ja. En dan blijkt dus dat eh, de, de hondsdolheid, zoals onderzocht door Pasteur... heel nauw samenhangt met het succes van de Dracula-mythe. Nou, dan, dan krijg ik een verrekgevoel. Dat dingen die in, in twee verschillende hokjes in onze hersenen zitten... blijken toch veel meer met elkaar te maken te hebben dan je zou denken. En er is dus, wat je zegt, een patroon. En iets wat overal dan in, hè, in Europa ook weer opduikt. Ja, dus wat hebben we? We weten dat Europa een continent is van een ontzaglijke diversiteit... Uh, heel veel verschillende culturen, verschillende talen, verschillende landen. Allemaal verschillende kikkers in die kruiwagen. En het blijkt dat ze allemaal iets met elkaar te maken hebben. Het is allemaal met elkaar verbonden. En de cultuur kan de gekste dwarsverbanden leggen. Met name de literatuur heeft daar een gigantisch vermogen voor. En soms als je nou ja, een, een beetje uh, ziet wat er op de achtergrond meetrilt... met dat soort bezonjes van auteurs en waarom bepaalde teksten let op het woord, tot de verbeelding spreken... dan, dan, dan komt er een soort ja, borrelende alchemistische... Europese eh, gedachtenlaboratorium aan het licht. Dat is fascinerend. Je knikt. Je, je stemt hier natuurlijk van harte mee ja, in. Ja, ik, ik, nou, ik stem hier van harte mee in. omdat eh, Als ik Joep hoor praten, dan word ik helemaal geïnfecteerd... <laughs> door zijn enthousiasme voor... Ja. Die Europese cultuur. En dat is inderdaad iets wat ik, wat ik nou ja, ook van oudsher wel heb gehad. Heel erg het idee van we hebben in Europa echt wel dingen. We hebben iets om trots op te zijn. We hebben ook iets wat nog veel belangrijker is. Dat Waarom heeft het daar Wat is dat toch met het woord trots? Ik heb niks tegen het woord ja, trots hoor. Nou ja, maar het, goed, het, het ik <hierig> Hier dus wij trots op Nederland. Ja, trots zeggen, op Europa. Ja, nee, daar mee. wil ik dus ook in. Joep Leersen als lijsttrekker. Misschien in het Duits. Trots alledem. Ja, ondanks. Maar goed, het gaat erom dat je. Nou, het idee hebt hoor je van veel mensen hè, die naar Amerika gaan en die dan zich pas realiseren dat ze Europees zijn op het moment dat ze in Amerika zijn. En eh, waarom is dat? Nou, dat, is, dat heeft niet te maken met dat je, dat je denkt van goh, wat hebben we het in Europa uh, goed geregeld met het Europees Parlement? Uh, wat hebben we toch een, sch een schitterende uh, mededieningsautoriteit die daar centraal is geregeld en, uh, en alle prachtige wetten. Daar gaat het allemaal niet om. We hebben niet eens een Europese grondwet... dus daar kan je ook moeilijk naar verwijzen. Um, maar het gaat om hele andere dingen. En die dingen die zijn eigenlijk... dat is de stelling die in mijn boek wordt verdedigd... zou je kunnen zeggen... dat Europa wordt uh, verenigd door een gedeelde cultuur. En die gedeelde cultuur die is voor een groot deel gebaseerd op uh, poëzie en proza. En van daaruit, he, ik gaf net dat Macbeth voorbeeld... zie je dat dat over alle andere kunsten is uitgespreid. Van toneel tot opera, van... Uh, strip tot popmuziek, van klassieke muziek... alles uh, komt daarbij. En uh, het mooie is ook dat je dus heel veel van die klassieke... Uh, literaire werken, die, va die vaak gebaseerd zijn op mensen... die dan echt geleefd hebben. Hè, iemand als Tel Uilenspiegel of iemand als... Uh, uh, nou ja, degene die ik net noemde, Ritter Roeland... Uh, die gevochten heeft tegen de Saracenen. Dat zie je dan dus dat dat, dat allemaal zich... Uh, over al die verschillende culturen heen heeft verspreid... en dat iedereen daar zijn eigen invulling ook vergeeft. Ja. Ja, even over, over die cultuur. want Daar gaan we het straks over hebben. Waarom, want want die, uh, zeg maar, wat we cultureel delen... dat is gekaapt. Die sensatie of, of die ervaring. Daar zal ik straks een paar vragen hmm. over stellen. Misschien is het wel niet waar, maar ik denk dat die gekaapt is. En dat dat misschien wel een van de problemen is... als we het nu over Europa hebben. En iedereen gelijk begint te protesteren. En zegt, er is geen gemeenschappelijk Europa... Maar dat bewaren we even. Mm -hmm. Want eerst even iets anders. Jij zegt, je hebt het over die gemeenschappelijke cultuur. Joep Leersen, jij schrijft in je Spiegelpaleis Europa... over inderdaad wat we, wat we delen. Maar er is natuurlijk ook een enorme diversiteit. Neem alleen al de enorme verschillen tussen Noord en Zuid. Mm -hmm. ja. Niet alleen in Europa, dat loopt ook door landen heen. Mm -hmm. ja. Dus hoe gemeenschappelijk uh, zijn, zijn we dan nog? Ja. Nou, we zijn geen mierenhoop. Uh, dus we zijn niet eenvormig. We zijn uh, niet allemaal identiek aan elkaar. En uh, je zou met een beetje hoe je wil Europa kunnen beschrijven als een voetbalcompetitie. De clubs staan elkaar naar het leven. Maar in die concurrentie zijn ze ook wel weer onderdeel van een gemeenschappelijk systeem. Uh, we schematiseren de wereld. En de manier waarop we de wereld schematiseren is soms zelf een Europese traditie. Je spreekt over Noord en Zuid. Nou, laten we dat even als voorbeeld nemen. Um, we hebben uh, sinds uh, de middeleeuwen een, de neiging om uh, mensen in het noorden, waar zich dat ook mag bevinden, uh, te zien als uh, wezens die koel cool zijn, zoals het noorden zelf koel cool is. Ze houden het hoofd koel, cool, ze zijn individualistisch, ze zijn moreel, ze zijn cerebraal, ze zijn betrouwbaar, het zijn mensen waar je zaken mee doet. In het zuiden is het warm en de mensen zijn daar ook warm. Ja. Het zijn mensen waar je lol mee hebt. Ze zijn sensueel, ze zijn opvliegend, ze zijn Bertolli-reclames. Als je een loodgieter nodig hebt, kun je maar beter naar het noorden kijken dan naar het zuiden. Maar als je op vakantie wil gaan en je wil een romance beleven... dan is het leuker op Ibiza dan in Tromzeu. Uh, nou, waar is nou het noorden en waar houdt het op? Waar is het zuiden en waar begint het? Uh, we hebben het over het Europa ten noorden en ten zuiden van de Alpen. Ja, dus de, de, het Europa van de boter en het Europa van de olijfolie. Uh, maar we hebben het ook over Nederland uh, ten noorden en ten zuiden van de rivieren. Is nu Maastricht onderdeel van Noord-Europa of van Zuid-Nederland? Uh, maar... Of Zuid-Europa. Ja, ik wil nog wel ja, een stapje ja, verder gaan, ja, hoor. Ja, inderdaad, Palermo en de Maas. <laughs> uh, al, <laughs> uh, ik laat het me graag aanleunen. Alles om geen Nederlander te hoeven zijn. Yes. Maar <laughs> um, uh, kortom, dit zijn dus geen geografische feiten. Het zijn schema's waarmee we de werkelijkheid bekijken. En ze behoren tot ons cultureel referentiekader. Het is onzin, maar het is dus ook ja, een beetje creatief. Zoals een gedicht moet rijmen, zo gebruiken wij Noord-Zuid tegenstellingen. Uh -huh. En uh, als je uit de... Allerhande anekdotische gemeenplaatsen en, en belgemoppen. opeens die patronen leert ontwaren. Uh, dan denk je, hey, hier is een formule. Dat, dat is iets Europees. Uh, Noord-Engeland, Yorkshire, uh, uh, Yorkshire. De cricketers van Yorkshire zien neer op de verwijfde cricketers van Surrey. Uh, want die gebruiken dezelfde Noord-Zuid tegenstellingen. Als je in de Franse literatuur ziet, in, uh, als er een, een, in die film Bienvenue chez les als er een Provenzaalse postbeambte, god beter het, aan de, aan de Belgische grens moet gaan werken. dan is het alsof hij naar Lapland wordt verbannen. Kortom, het patroon haalt zich overal. En dat zijn lopende vuurtjes. Dat zijn dingen die door literatuur worden geëxporteerd. Net zoals belgemoppen worden geëxporteerd of geruchten. De een doet het de ander na. Shakespeare maakt in Romeo en Julia al, uh, beschrijft een heel ander soort liefde tussen twee Italiaanse geliefden. Dan tussen het wat Nurkse criminele echtpaar Macbeth en Lady Macbeth. Die hebben ook wel wat samen, maar dat is toch niet van dezelfde aard. Uh, met andere woorden, welke passies je waar bevindt, dat zijn Europese patronen. En het is leuk om daar eens naar te kijken. Want zo. Kijk. Okay, dit hier horen wij bij. Wij hebben hier een aandeel in. Dit is van ons. Wij mogen zeggen, we zijn hierdoor aangesproken. Uh -huh. um, ja, deel jij dat? Hier horen wij ja, bij. Ja, dat nee, was even afgeleid, omdat ik dacht: van ja, die, die, hè, die verschillende stadia. Kijk, Lady Macbeth en, uh, mm. en Macbeth zijn natuurlijk gewoon één stadium verder in de liefde. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, maar goed. Uh, want hoezo? Ligt dat even uit. Nou, als je ja. Romeo en jullie hebt, dan zitten we aan het begin van de liefde. En dan zitten ja. we uh, wanneer alles nog mooi is. En bij, de, bij Macbeth en zijn Lady, daar zijn de huwelijksproblemen wel behoorlijk begonnen. En daar zit ook, denk ik, een deel, heel mooi gedaan door Shakespeare, een deel van het conflict dat die twee met elkaar uitvechten en waar eigenlijk de rest van de wereld... dan weer heel, uh, heel erg het slachtoffer van wordt. Maar nu even over die Europese patronen... en dat idee van die gemeenschappelijkheid. Dat ja. en, en, en, en ondanks die diversiteit is het voortdurend... dat gemeenschappelijke idee van Europa. Ja. Waarbij Europa natuurlijk, want dat is voortdurend uh, uh, veranderd. Veranderd, ja. En, ja. En, uh, ja. en verschillende uh, gedaantes... Krijgt. En zelfs, en dat, ja, dat is waar ik het net over had... Hè, zelfs bij de hele bekende figuren die je hebt, zoals een Dracula... zie je dat dat in, en ook die Noord-Zuid tegenstellingen oh. spelen daarin mee... dan zie je dat uh, de mensen in het zuiden heel anders denken over Dracula... dan de mensen in het noorden van Europa. Hè, de culturen die zich daarmee bezig hebben gehouden. En dat kun je bij heel veel van die figuren kun je dat terugvinden. De Faust die in Duitsland naar voren wordt gebracht. Een tovenaar die uh, ja, een, een pact aangaat met de duivel. Maar dat is allemaal heel erg in de, uh, ja, in, de, in de tijd... we spreken over de 16e eeuw, in de tijd van de reformatie is dat neergezet. Dat is een hele andere Faust dan de Faust die eerst naar Engeland gaat. Naar Engeland wordt geëxporteerd. Daar wordt Faust eigenlijk een soort ja een soort superwetenschapper iemand die het raadsel van de wereld wil ont, uh, ontmaskeren dan wordt hij een renaissanceistische held waar de, de Engelsen dol op waren in het uh, begin uh, 17e eeuwse uh, eind 16e eeuwse toneel en je ziet dat dus die Faust daar in al die landen een andere gevoelswaarde krijgt uh -huh. maar het is allemaal diezelfde figuur en het gaat allemaal eigenlijk terug tot die ene man die in die 16e eeuw rondliep door Duitsland en daar als tovenaar uh, uh, furoren maakte dit is overigens Prans met boeken waarin ik praat met Joep Leersen... over zijn boek Spiegelpaleis Europa en Pieter Stijns. Macbeth heeft echt geleefd. Een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden. Als ik, als ik je vraag of je je een Europeaan voelt... zeg je dan ja of nee? Ja, nee, dan zeg ik echt absoluut ja. En, je, ja. en waarom? Um... Ja, waarom? Dat, dat is een goede vraag. Nou, inderdaad, omdat, uh, omdat de Amerikaanse cultuur is mij lief... maar het is de Europese cultuur... en dan bedoel ik dus inderdaad de dingen die door heel Europa heen zijn gegaan... die echt aan mijn hart raken, die mijn diepste, diepste hart raken. Ik, ben, uh, ik heb Amerikaanse letterkunde gestudeerd... dus ik ben echt, echt uh, heel diep gegaan in die... maar op de een of andere manier merk ik dat ik toch meer relateer... tot, tot Europese cultuurvormen... Uh, ja, ook met, bijvoorbeeld als je kijkt naar de popmuziek, een van mijn grote liefdes. Dan, uh, ik ben, er zijn ongelooflijk veel Amerikaanse popmuziek dat ik echt geweldig vind. Maar het, de allerbeste popmuziek, voor mij de popmuziek die mij het meeste raakt, dat is toch de popmuziek die in Engeland wordt gemaakt. en die allerlei invloeden uit juist die Europese traditie heeft. En dat uh, ook natuurlijk uit die Amerikaanse traditie, maar die hebben er weer iets eigens van gemaakt. En als ik je dan vraag of je je meer een Europeaan voelt dan een Nederlander? Nee, dat niet. <laughs> en nu jij, Joop Lierse. Ja, nou, <laughs> uh, of ik mijn een Europeaan voel, ja zeker. Uh, zou... En wat betekent dat? Uh, dat uh, betekent een boel dingen. Om te beginnen is dat gewoon mijn leven. Ik uh, ben geboren in het zuiden van Nederland. Ik heb gestudeerd in Duitsland, vervolgens in Ierland. Mijn vrouw is Iers. Ik ben de vader van twee half Ierse kinderen. Wij hebben samen in Luik gewoond. Uh, en van al die uh, stadia in mijn leven heb ik iets meegenomen. Dus uh, dat, dat hoort allemaal bij mij. Uh, ik heb een gevoel van identificatie en herkenning... als ik in Wallonië ben, of in Ierland, of in Duitsland. Dat zijn onderdelen van mijn, van mijn biografische bagage. Dus uh, dat is Europees. En ik heb met Pieter dezelfde gewaarwording. Um, als ik uh, in Amerika ben, dan uh, voel ik mij niet een Nederlander in Amerika... maar een Europeaan in Amerika. Um, het heeft ook iets te maken met uh, ervaringen en gevoelens. Uh, een klein voorbeeldje, ik was afgelopen februari in Tallinn... Uh, en uh, mijn gastvrouw nam mij mee naar een concert. En daar werden, uh, het was een concert van uh, Bach en zijn drie zonen. Daar werden wat dingen gespeeld. En ik herkende een cello-concert. Uh, daar herkende ik een bepaald thema in. Dat ik al eens in Dublin had gehoord. Dat betekent dus dat een Nederlander in tallen een Ierse herinnering krijgt. Naar aandeling van een Duitse componist. Al die dingen spelen zo dicht met elkaar mee. Dat het idiootse zijn voor mij om mezelf geen... Europeaan te voelen. Ook al hou ik meer van Amerikaanse singer-songwriters... dan van Engelse bandjes. Maar goed, <laughs> dat is iets anders. Wat maakt Europa zo problematisch? Want we zitten nu uh, ongeveer een half uur lang nee. de loftrompet te steken. Nee. Jullie. Ja. Uit te leggen wat Europa is... wat die gemeenschappelijke culturele geschiedenis ja. is. Maar Europa is problematisch. Ja. Ja. No. Het lijkt niks te worden. En nu, met in, hè, in de tijden ja. van de eurocrisis... die door sommige mensen weer hevig wordt betwist. Dokters ja. van Leeuwen zijn bijvoorbeeld... er is helemaal geen eurocrisis. Ja, nou, euh, kijk, het is... Wat ik overigens niet kan beoordelen, jij wel? Nee, maar ik denk wel dat er een, uh, als er een eurocrisis is, dan heeft die alles te maken met vertrouwen. Uh, minstens evenveel met vertrouwen en met gewaarwordingen als met uh, echte economische feiten. Want de munt doet het, als ik het goed begrijp, heel goed in de wisselkoersen. Dus het, volgens mij zou het een stuk erger kunnen gaan. En ik zou niet, ons niet met Amerikaanse schulden willen opzadelen, want die zijn een eind erger. Uh, maar wij hebben ons een, een, een negatief verhaal laten aanpraten als het over Europa als politieke instantie gaat. Let wel, je hebt nu net eigenlijk de betekenis van Europa veranderd van een, een, een complex van culturele mythes en bagages ja. en legendes naar uh, een economisch bestel en een politiek samenwerkingsverband. Dat is wel een beetje... En, en, ja, wacht even, wacht even. Ja. Dit, dit, Daar moeten we even bij stilstaan ja. voordat ik wat ik, wat ik... wat ik deed zonder erbij na te denken, ja. zeg maar. Nou, ik dacht er wel bij na. Maar dat ging helemaal vanzelf. We hebben het hier over die gedeelde culturele geschiedenis. En ik zeg dan, het wordt niks met Europa. Ja. En dan doe ik alsof die culturele geschiedenis zeg maar, er niet is. Mm -hmm. ja. En ik breng het terug tot Brussel. Ja. Ja. En het probleem ligt er natuurlijk in dat de mensen die... De politici die verantwoordelijk zijn voor het Europese ideaal, hè, voor wat, wat Europa moet worden, en die moeten leiding geven. Dat die eigenlijk nooit of heel weinig verwijzen naar juist al die culturele dingen die Europa dan wel verbinden. En dat is uh, vorige week in uh, zomergasten was er een. Uh, ja, afgelopen af... Verhofstadt. Oh, ja, Verhofstadt dat was ja. afgelopen zaterdag. Dus tijd gaat heel snel. Um, was Verhofstadt daar. En die hield inderdaad echt een vlammend pleidooi voor Europa. En die verwees ook precies daarna. Hij zei van ja, de Europese politici... die hebben verzuimd om de weg te wijzen. Om te laten zien, dit is waard om Europa... om uh, um, um te vechten voor Europa. Om politiek te bedrijven voor Europa. Voor mensen die luisteren trouwens en die die uitzending niet hebben gezien... die wordt zaterdag herhaald. Ja, met Verhofstadt. Morgen. Ja, morgen dus. Ja. Dat is een mooie uitzending. Prachtig uitzending. Want hij zei, dat hebben, dat, dat, dat hebben ze verzuimd om dat te vertellen. Want... Nou, hij had, hij had ook een schitterend voorbeeld, vond ik. Daar wil ik nog wel even op ja? maken. Omdat, uh, hij had namelijk het voorbeeld... hij is bezig geweest met het, met het schrijven van die Europese grondwet. En mm. in die Europese grondwet wilde hij juist ook een aantal culturele uh, zaken verankeren. En een van die culturele zaken die in die grondwet veranderd zou moeten worden... was uh, het volkslied. En wat zou het volkslied zijn? Nou... Je je kan je bijna niet voorstellen dat iemand er iets tegen kan hebben. Dat was het slotkoor uit de negende oh. van Beethoven. He, alle mensen je weer de zingen? Beetje... Alle mensen hmm. weer de Ja, Joep is de zanger. Ik ben de kraai. Even, je mag even dingen. Want we <laughs> hebben eerst even. Als yes, we hebben eerst even aan weer benen. Er staat nog file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge vier kilometer door een aanrijding. En op de A15 van Rotterdam naar Europort een file van 5 kilometer tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloes. Er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk met een bus. Het gaat ook nog even duren daar. Verkeer richting Europoort kan het beste omrijden via de Van Brino-Noordbrug over de A16, de A20 en de A4. En dat was de ANWB. En de Europoort viel. Dat, was, ja. dat, dat, kan, niet, dat kan niet voor niets Geen zijn geweest. Toevall. Want dit is Brands met boeken. En ik praat vanavond met Joep Leersen. Hij is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef Spiegelpaleis Europa. Uitgegeven door uitgeverij Van Tilt. En met Pieter Steins. Chef boeken van NRC Handelsblad. En hij schreef Macbeth heeft echt geleefd. Een reis door Europa en de voetsporen van 16 literaire helden. Nog even over, dat, over wat je hè, dus net alle mensen ja. werden De Bruder van Beethoven. Het volkslied Guy Verhofstadt ja. en de zijnen bij het schrijven van die, van die Europese grondwet hadden dat als volkslied erin verankerd. En uiteindelijk, ja, we weten allemaal hoe het is afgelopen met de voorstellen voor die Europese grondwet. In Frankrijk, en in Nederland werd er nee gezegd. Het kon geen, grondwet, geen officiële grondwet worden. Er moest het een en ander aan veranderd worden, want de politici in Nederland en eh, Frankrijk moesten dat kunnen verkopen aan hun kiezers. En toen werden dus juist dies, dit soort symbolen, de vlag en de de negende van Beethoven werden uit die Europese grondwet gehaald. En dat is eigenlijk zo symbolisch. Want dan heb je één, wat ze natuurlijk hadden moeten doen... was al die prachtige symbolen die je, van, van mijn part tot en met Lego... Maar, maar al die verschillende symbolen die je hebt van inderdaad uit de populaire cultuur... Noem maar, uit, noem maar een paar. Nou ja, de, ja God, je bent zo slecht in het opnoemen van ja, dingen. Maar denk, Je mag meedoen, Joep Leersen. Uh, ja, uh, symbolen? Ja, van de symbolen Europa? Ja, Europa. Ja, de, de, de, de kleinere symbolen. Dus je kunt, je kunt denken, ja, als je, je moet het gewoon is per genre. He, als, je kijkt ja. naar, als je dingen hebt uit de mode. De minirock, typisch Europees. Ontdekt hier en maakt een grote uh, opmars. Je kunt denken, ja het is vervelend... want het lijkt alsof ik nu alleen maar in de uh, populaire cultuur zit. Maar dat nee, is, dat mag je ook. Totaal uh, aanvullen: Voetbal. Wereldberoemd, Dat is nou notabene iets wat in Nederland is ontwikkeld. Maar het is niet alleen in Nederland ontwikkeld. Het totaalvoetbal van Rinus Michels, van het WK van 74... was de optelsom van heel veel voetbalsystemen... die er in Europa waren ontwikkeld vanaf de, uh, ja, vanaf de basis van het voetbal. En daarna is het niet alleen de hele wereld overgegaan... maar ook heel Europa weer overgegaan. En sinds kort is natuurlijk dat totaalvoetbal weer helemaal terug in Europa... bij Barcelona, die dat totaalvoetbal speelt. Dit zijn de populaire... Dit dingen. wordt een verhaal in NSN Handelsblad. Dit wordt een serie in NSN Handelsblad ja, over, je de... je over wat en je, maar dit, dit zijn alleen de populaire voorbeelden, ja. maar je kunt dat kijk, het is ook de matthäus Passie van Bach. Bij uitstek van in elk land wordt die matthäus Passie anders beleefd. Er zijn zelfs landen waar ze hem wel kennen, maar waar die niet eens echt beleefd wordt. En er zijn landen zoals Nederland waar we er helemaal Gek van zijn. Maar ja. nu ga ik het voor ja. jou, Ja, wat wij zeggen. Hier. Nou ja, nee, de, uh, uh, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Er zijn allerhande patronen die uh, inderdaad uh, als Europees herkenbaar zijn. En waarmee Europa zichzelf uh, onrecht doet... Nou, het gaat niet zozeer om, om de triviale of alledaagse cultuur... maar ook de, de culturele verworvenheden... als we zeggen, Europa gaat niet over cultuur. Uh, Europese politici zijn na 1945 bang geweest... om uh, cultuur per wet te bedrijven. Ze zeggen, we blijven met onze tengels van cultuur af... en we willen geen pathos hebben, we houden het zakelijk. En daarmee hebben ze zichzelf eigenlijk in een hoekje gezet... Uh, maar inderdaad, er zijn een, een, een boel cultuurpatronen. En, nou ja, ik wil er eentje toevoegen aan, uh, aan de, de mooie voorbeelden van Pierre. Dat is de femme fatale. Uh, de fatale vrouw is bij uitstek een Europese uitvinding. Het begint met het gedicht van... Een uitvinding ook, leg uit. Ja, nee, het is een uitvinding. Het is uh, de, de vrouw, de mooie jonge vrouw... die uh, een, uh, een mengsel van uh, um, erotische uh, aantrekkingskracht... en doodsbedreiging uh, betekent. Het is in de middeleeuwen bekend als La Belle Dame Sans merci Ze is een verleidelijke vee. En wie op haar verliefd wordt, wordt in een toverrek binnengeleid. Zoals Tannhäuser onder de Zauberberg. Nou, u hoort Wagner en Thomas Mann al op de achtergrond meeklinken... Uh, Um, Keats gebruikt het thema van La Belle Dame sans merci in een gedicht. Uh, en voor het weten hebben we de Spaanse uh, zigeunerin Carmen. En we hebben uh, de bijbelse figuur van Salome... die in alle andere uh, uh, stukken wordt verwerkt. En natuurlijk uh, een belangrijke invloed heeft op het denken van Freud. Wat wil dat zeggen? De gemengde gevoelens waarmee uh, de man-vrouw verhoudingen... tegemoet worden getreden, de, uh, de, de mengeling van... Uh, uh, allure en, en angst die uh, bij dit soort figuren een rol speelt. Uitgerekend omdat ze niet simplistisch zijn. Omdat ze geen gelikt, eenvormig, melodramatisch verhaaltje opleveren... maar tegenstrijdige emoties en complexiteiten. Is uh, iets waar uh, Europa de wereldcultuur mee heeft verrijkt. En, en ook dat de, m, ja, veel sferen in Europa uh, doordringt. Van Andalusië maar... tot, uh, tot, tot Rusland. Maar... We hebben, nu die We hebben het de hele tijd over die gemeenschappelijke culturele geschiedenis. Dat wat, wat, wat ons Europees maakt, dat is duidelijk. En, en het debat is, is, is economisch gekaapt, zou je kunnen, ja. kunnen zeggen. Daar wil ik dadelijk ook nog wat over vragen. Maar eerst daaraan voorafgaand om het voor jou iets ingewikkelder te maken. Joep, en jij mag, mag er ook over meedenken, Piet, vanzelfsprekend. Ik kreeg vandaag bij de Post, ik heb het nog niet kunnen lezen, een boekje. Toen dacht ik, dat is aardig. Ik had het eigenlijk even mee moeten nemen. Dat heb ik niet gedaan. Dat is een essay van Hans Magnus Ensenperker. Duitse essayist. Uh -huh. Hij is al behoorlijk op leeftijd. Hij heeft prachtige dingen geschreven. Uh -huh. En dat is een pamflet. En dat uh -huh. is een, een anti-Europees pamflet zou je het ja, kunnen ja. noemen. Het is, een, het, het is een nee tegen... tegen, tegen... 15, jaar Europa had hij al, 15 jaar geleden had hij al acht Europa. Ja. Dat is, uh, en nu heeft ja. hij een nee tegen, tegen Brussel. De vraag uh -huh. hierbij is, hoe uh -huh. komt het dan? Uh -huh. Dat iemand die... Dat, gemeenschappelijke, mm -hmm. dat, dat, dat we cultureel gemeenschappelijk delen toch ook allemaal bekend? Mm -hmm. Zo fanatiek dat nee neerzetten ook. Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad uh, de verpolitisering en, en het gebrek aan een uh, culturele diepgang is. In de manier waarop Europa zichzelf presenteert. Europa ziet zichzelf als een economische en fiscale probleemoplossingsmachine. En dat spreekt niet tot de verbeelding. Uh, bovendien is het uh, en dat betekent ten tweede dat als wij het over cultuur hebben dan denken we niet meer aan Europa en dan denken we in tegenstelling tot Europa aan ons eigen land dat betekent dat cultuur vooral nationaal wordt gedefinieerd cultuur is de, de cultuur van. trots op Nederland ja, ja, de Kanon van Nederland, Annie MG Schmid, je hebt een Janneke, allemaal dingen. En uh, we, we zijn dus vergeten dat wij ook aandeelhouders zijn in Goethe, Thomas, Mann en Shakespeare. Die, daar zijn wij als mede-Europeanen. Maar ben, maak jij je daar nou, niet boos over, maar vind je dat verontrustend dat dat, dat, is, dat, dat is gebeurd? Dat het accent ja. is komen te filmen. Uh, ja, het het, het, het te is, is van Europa naar Nederland bijvoorbeeld? Ja, het is een, een vertekening. En met die vertekening kun je geen goede beslissingen en geen goed beleid maken. Het is een, een vertekende voorstelling van zaken. Waarom niet? Um, omdat er dus uh, met twee maten wordt gemeten. Wij uh, denken over de natiestaat als iets dat vanzelfsprekend bestaat... en moet bestaan en goed is en onze cultuur belichaamt. En wij denken over uh, Europa als iets dat zijn bestaansrecht nog moet bewijzen... en dat onze cultuur bedreigt. En uh, dat, dat is een, een zienswijze, net zoals Noord-Zuid... die feitelijk op niks berust, met hetzelfde recht... Uh, uh, zie je binnen bepaalde landen dat uh, afscheidingsbewegingen zeggen... wij Bretonnen hebben niks met Frankrijk. Uh, of wij Basken hebben niks met Spanje. En dat wij, uberspitsen uh, wij-zij gevoel... waarbij wij alles uh, betekent wat goed is, inclusief de cultuur. En zij alles wat ons problemen bezorgt. En dus ook een gebrek aan cultuur. Dat vind ik een, een, uh, een gebrekkige zienswijze. En het implementeren van gebrekkige zienswijzes is slechte politiek. Meet uh -huh. je daarmee eens? Ja, dit kan ik niet zo mooi formuleren als Joep. Maar eens ook met dat nationalisme, de terugkeer daarvan... dat dat verontrustend is als je dat ja, ziet in het ik, licht? Ik, ik denk dat, uh, dat de Nederlandse cultuur ook een, een, een veel rijkere cultuur was op het moment vroeger. Dan ga ik even vanuit dat het vroeger iets meer was dan het nu is... Uh, dat er echt heel erg naar het buitenland werd gekeken. En dat het niet helemaal werd afgeschermd en gekeken van wat hebben wij zelf allemaal, maar dat er inderdaad werd gekeken wat hebben de ons omringende landen altijd. Daar is Nederland ook heel ver in gekomen. Wij zijn het land waar ontzettend veel uh, in vreemde talen wordt gelezen. Waar uh, tot voor kort op school iedereen vier uh, of drie vreemde talen, uh, vier talen, drie vreemde oh. talen kreeg. Die die inderdaad bij het verlaten van de, uh, de, uh, wat het, uh, de HAVO of de. Uh, het VWO, die die ook redelijk beheerste. Nou, dat is allemaal toch een beetje verdwenen. En dat heeft toch ook een klein beetje te maken met, die, uh, ja, met het idee van... we moeten juist alles wat Nederlands is en wat daarbij hoort... dat moeten we heel erg ook in het onderwijs benadrukken. Met de rug naar Europa. Maar waar komt die... Is dat, een, dat is een angst. En waar komt die vandaan? Waar komt die vandaan? Uh, ik noem het zelf een soort pleinvrees. Uh, de wereld is groter geworden. Bovendien is natuurlijk uh, Nederland in... Uh, 44, 45 grondig plat gegooid uh, en is alles uh, opnieuw bebouwd. We hebben een wederopbouw gehad. Bovendien is er een babyboom geworden. Het Nederland van, nee, van het jaar 2000 is op geen enkele manier ook maar aan de verste verte... hetzelfde als het Nederland van 1930. Maar dat zijn wel de herinneringen die we aangereikt hebben gekregen. Onze generatie zit dus met een voortdurend vervreemdingsprobleem. Het Nederland waarin wij leven... lijkt niet meer op het Nederland dat ons zo vertrouwd zou moeten wezen. En we hebben dus een voortdurende nostalgie naar het Nederland van Ottensien. En dat is ook begrijpelijk. Want dat zijn de jeugdherinneringen die we van papa hebben gehoord. En Nederland lijkt er zo weinig meer op. En wie geven we de schuld? Nou ja, ik, wie we de schuld zouden moeten geven... dat zijn de mensen met foute hoofddeksels... zoals honkbalpetjes maar, uh, en, en de ver-amerikanisering. Maar de, ja, net zoals een stier zo stom is dat hij nooit op de Torero afstond... maar altijd op de rode lap. Uh, hebben wij het niet over ver-amerikanisering. Nee, onze meest nationalistische partijen nemen gretig de politiek van de Tea Party over... en zijn eigenlijk gewoon Amerikaans. En we staren ons blind op die, ja, op die arme, nieuwgekomen Nederlanders... die dus sinds de geboorte van onze vader in dit land zijn komen wonen... en die wij de schuld geven van alles wat er veranderd is... sinds de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Uh, we zitten dus met een enorme, onuitgesproken onvrede... met het feit dat de wereld onder onze voeten aan het veranderen is... En waarschijnlijk sneller veranderd dan in eerdere periodes. En dat ook nog eens doet tijdens een babyboom en nu een vergrijzende generatie. Um, en we willen vertrouwdheid. We willen dingen die we kunnen herkennen uit de verhalen van vroeger. We willen eigenlijk bij papa weer op schoot gaan zitten. En we doen de, wat doen we? De scheepsjongens van Bontekoe. En de VOC-mentaliteit. En trots zijn op Sinterklaas. En al die dingen die er sindsdien bij zijn gekomen. Uh, demoniseren. Duidelijk. Juist. Mee eens? Uh, nou, hier, hier ben ik niet. Oké. Want, nou, ik denk dat Joep, maar dat, is, dat deed hij ook. Ik, ik zag hem ook knippen ogen een beetje, uh, toch een beetje. Dat hij Dit, het uh, wel heel erg uh, zwart-wit stelt. Op de, je kunt natuurlijk niet zeggen van dat wij allemaal terug willen naar die, naar die tijd van onze vader of, of wat het dan ook, ook is. Maar het idee wat erachter zit, namelijk dat wat jij zei, hè, dat we met onze rug eigenlijk naar de cultuur buiten ons gaan staan. Dat is wel iets wat de afgelopen jaar echt, echt veel meer is geworden. En dat, dat is denk ik iets wat onverstandig is. En het, maar ik, wat ik eigenlijk belangrijker vind, is ook ontzettend jammer. Uh -huh. En dan heb ik het echt ook eventjes weer over die materiële cultuur. Hè? De, de, de cultuur in de zin van kunst en, en kunst en cultuur. Ik denk dat Nederland heel veel te winnen heeft... door zich zoveel mogelijk te doordrenken van al die verschillende cultuur... die in Europa eh, rondwaart. En ik denk dat we dat steeds minder doen. En dat is jammer. En... Kijk, jullie hebben allebei duidelijk gemaakt mm. dat, dat, dat die gemeenschappelijke Europese cultuur er is. Hoe Dracula overal opduikt. We kunnen de Lego erbij halen. We kunnen eindeloos doorgaan. Maar laat ik dat even nu de advocaat van de Duivel spelen. Dan denk ik, mm. oké, okay, dat, dat, dat snap ik allemaal wel. En ik snap ook wel dat er een, toch een, een. er is een gemeenschappelijk Europa. Er is misschien wel veel makkelijker over een, uh, over een gemeenschappelijke cultuur te praten... als je het over Europa hebt dan wanneer je het over Nederland hebt. Dat snap ik ook nog. Intussen zitten we met al die landen die met hun rug gekeerd naar Europa gaan staan. En, die, ja. en heel veel mensen die, die bang zijn. En jullie zeggen dan, ja, kijk, die hele geschiedenis... die mooie culturele geschiedenis, die is gekaapt. doordat Het, een, het is een economisch verhaal alleen maar geworden. Ja. Maar ja, goed, dan hoef je geen marxist te zijn om te zeggen... Ja, Eerst komt toch echt het eten. En dan, mm. heren, komt de cultuur. Ik bedoel, snap je? Mm -hmm. Je hebt makkelijk praten. Want als ik opeens met een lege portemonnee zit... Mm -hmm. door, door bijvoorbeeld die eurocrisis... Mm -hmm. ik doe even dan is er vijf, geen geld voor... die er wel is. Ja. En omdat, omdat de Grieken mijn portemonnee hebben leeggeroofd... Mm -hmm. ja. om maar eens wat te noemen... Ja. dan kan ik wel een hele mooie gemeenschappelijke uh, cultuur... Mm -hmm. ook met de Grieken delen. Want mijn mm -hmm. cultuur komt er zelfs voor een deel vandaan. Mm -hmm. Maar wat heb ik eraan? Ja, maar de tegenvraag zou natuurlijk zijn of je, uh, of je de zaken dan niet omdraait. Of je niet meer... Uh, ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Uh, als Europa die economisch... Kijk, die Europa kan die, die problemen alleen te lijf. En die kan die crisis alleen te lijf. Als ze inderdaad opereren als een eenheid. Ja. Hè? De politiek natuurlijk, politiek economisch. En waar het juist om gaat is dat die politieke en economische eenheid... dat is niet genoeg om mensen te binden. Maar ik vrees ook niet genoeg... om de politici te binden. Dat heeft ook met elkaar te maken. En daarom zou het juist zo goed zijn... als die component daar ook bij zou zitten. Dus ik denk... je kan zeggen van eerst komt het vreten en dan komt de moraal. Maar dat is... in en eerst, hè, ja. je hebt de onderbouw, de, de economische ja. onderbouw... en dan daarboven kunnen we dan ja. eigenlijk die cultuur hebben. Dat is wel een beetje waar. Maar ik denk... en dat is denk ik zowel de stelling die Joep als, als ik aanhangen dat je niet die politiek-economische eenheid kunt krijgen... en die cultuur, of dit, nou, dat is een verkeerd woord hier... die politiek-economische eenheid voor elkaar kunt krijgen... zonder dat je verwijst, en duidelijk maar, zonder dat je het legitimeert... met de culturele, uh, het web van de cultuur wat erachter zit. En, uh, en waardoor wij die eenheid hebben. Dus het, het zit ingewikkelder dan onderbouw, bovenbouw, denk ik. Er zit nog iets achter. Het is het soort... Het is de, de, de, het, achter het scherm van de onderbouw en de bovenbouw zit nog iets anders en dat is dat, dat, dat die bedrading, die culturele bedrading die door heel Europa heen loopt. Daar ja, zit nog iets anders bij. Um... Jouw hele verhaal is eigenlijk uh, volstrekt uit de lucht gegrepen. Daar klopt geen ene bal van. <laughs> uh, nou, leg heeft, maar uit. Europa heeft geen enkele crisis veroorzaakt. Europa is niet schuldig aan welke crisis dan ook. Er, geen, in, er, zullen, er zullen wel crisissen zijn, maar de gedachte dat dat ons, ons, wie die ons dan ook mogen wezen, ja. door Europa, wie dat Europa dan ook mogen wezen, in de maag is gesplitst. Uh, nee, er zijn in Amerika zijn er een paar heb je de Lehman Brothers gehad... en je hebt een staatsschuld in Amerika... en je hebt speculanten die bepaalde uh, staatsobligaties van landen aanvallen. Er is een crisis, zoals er ook dotcom-crisissen zijn geweest. Wij zitten in een kapitalistische economie... die van de ene crisis naar de andere strompelt... omdat ze gewoon systemisch niet klopt, maar dat is een ander verhaal. En de, wie krijgt de schuld? Europa. En in jouw verhaal is Europa dus gewoon de zondebok... voor alles wat niet klopt in de wereld. Nou, dat, precies dat verhaal... is een verhaalstramien dat ons door bepaalde politieke kringen is aangepraat. En waarvan ik gewoon de juistheid betwijfel. Uh -huh. uh, Wanneer is dat aanpraten begonnen? Uh, dat kan je tamelijk precies uh, zien. Uh, zodra Europa uh, succesvol begon te worden... en een bedreiging begon te vormen... voor de eigenlijke soevereiniteit van de lidstaten. Dat is rond het verdrag van Maastricht... Uh, dan wordt van een steeds verdere integratie gesproken... en dan zie je ook de eerste Nederlandse columnisten opstaan... zoals Kouwenberg en Bolkestein en Herman Pleij... die zeggen er moet een culturele paragraaf in het verdrag van Maastricht. Want als dit zo doorgaat, dan zouden we wel eens onze cultuur kunnen verliezen wat volgens mij volstrekt de koudwatervrees was... maar goed, dat is een ander verhaal. En je ziet dus ergens in de negentiger jaren... Uh, een, een, een beduchtheid ontstaan. Help, we worden allemaal Duitsers. En <laughs> dat doet Europa met ons. Uh, en uh, dat betekent dus dat het, uh, een angst... voor het verlies van de Nederlandse soevereiniteit... Uh, heel vaak via de culturele band wordt, wordt uitgespeeld. Het gaat niet om het verlies van fiscale soevereiniteit... of het verlies van uh, zeg maar, de manier waarop de Nederlandse bank... zijn eigen beslissingen kan treffen. Nee, het gaat om... De cultuur. Hoe moet het met ons Nederlanderschap in de toekomst? Allemaal van die, die culturele dingen die uh -huh. dan. Nou en uh, in de jaren negentig zie je dat de integratie van Europa in een soort natuurlijke actie achtige procesvorming ook eurosceptische tegenreacties oproept. Dat gebeurt in Engeland, dat gebeurt in Nederland, dat gebeurt in de meeste landen. Uh, en uh, ja, in de laatste drie, vier, vijf jaren zie je overal ook hetzelfde soort extreme vormen. Ik ben net terug uit Zwitserland... waar we over het minarettenverbod hebben gesproken. En daar zijn ook populistisch-rechtse partijen... met een grote angst voor het verlies aan identiteit... in een globaliserende wereld. Nou, het was alsof ik... Uh, het klonk zeer herkenbaar, laat ik het even zo zeggen. Want het wordt overal gevoerd. Ja, en het is opmerkelijk. Gesprek... Uh, dit is... Uh, ja, wat een Franse collega van mij zei... er is niets internationalers dan het nationalisme. Uh, het bevechten <laughs> van de eigen identiteit. Het zeggen wij zijn anders dan alle anderen. Landen En we moeten ons vooral niet over één kam laten scheren met de rest van de wereld. En we moeten onze identiteit behouden. Dat is een, een mantra die uh, uh, zeg, xenofobe partijen in Europa elkaar allemaal napraten. Het is heel opmerkelijk hoe parallel dat verloopt in alle Europese landen. Dat is niet alleen Nederland, dat is Zwitserland, dat is Denemarken. Dat, is wat, dat zie je overal gebeuren. En dat is een cultuur van de angst, denk je? Dat is een cultuur van de angst. En uh, dat is uh, denk ik ook een... Uh, uh, mm, nou, ik, ik wil het heel voorzichtig zeggen... maar er is een bepaalde vorm van reactionaire neoconservatieve politiek... Eh, die een, euro, een sterk Europa als een bedreiging zou zien. Eh, en die, eh, ik denk dus dat er ook bepaalde politieke belangen mee worden gediend. Hoe ga je dat Europa-verhaal? Gesteld dat we dat willen, dat, dat, dat, dat verhaal over die gedeelde cultuur... en dat we meer gemeen hebben met elkaar dan dat we van elkaar verschillen... He? Of we nou noord wonen of zuid. En hoezeer onze temperamenten ook verschillen. Hoe ga je dat nu zo brengen... dat er opeens weer een sprake zal zijn van een soort Europees ideaal? Zoals mm -hmm. iemand als Verhofstadt dat zondagavond in Zomergasten ja. zo treffend probeerde te verwoorden. Ik denk dat je dat niet moet proberen, moet, moet proberen om dat politiek af te dwingen. Uh, dit moet uit de cultuur komen. En cultuur moet een spontaan proces zijn. En uh, nou ja, uh, in bepaalde uh, uh, uitermate elitaire kringen, zoals die van mij. <laughs> uh, zie je het soms gebeuren waar je het niet zou verwachten. Uh, ik, ik, ik memoreer het even in, in, in het boekje. Uh, als ik in een filmzaal zit en je krijgt dan uh, bij bepaalde soorten uh, films... Uh, de, uh, uh, generiek te zien van allemaal van die sterretjes die ronddraaien. En dan komt daar allemaal, allemaal steden namens hier rond, uh, oh ja. ronddraaien. Tallinn, Oslo, Helsinki. Uh, Ramallah. Ramallah. Zit er ook Ramallah. Ook, ja. ja, Tashkent, van alles. En dat is dan de the European Network of Cinemas. En dan denk je, ja... De, uh, dit zijn wij. En daar zitten allemaal mede-Europeanen van Ramallah en Tashkent... tot Helsinki en Dromzeu en, en uh, Porto te kijken in donkere bioscoopzaaltjes... Uh, naar films die de Amerikanen niet uh, commercieel interessant vinden. En dan krijg ik een tamelijk chauvinistisch wij-Europa-gevoel. Waar dat vandaan komt, Joost mag het weten. Het is niet door een regeringsbeleid afgedwongen. Je moet het kinderen niet op school inprenten, Je moet het niet propageren of indoctrineren. Maar uh, een goede culturele creatieve respons zou dat moeten... Te provoceren bij de mensen. Uh -huh. Ik heb ook, maar, je mag ook zo. Ja. Wacht even, je mag ook zo in Europa een moment beschrijven. Maar ik wil hem ook doen, want anders dan ga ik daar de rest van het weekend iedereen mee vervelen. Ja. Dus ik ga hem vertellen. Ik zat een keer in een vliegtuig. Naar Amerika. En toen kon je dus uh, onderweg in de lucht uh, die film van uh, John Cleese zien. A Fish Called Wonder. Mm -hmm. En daarin komt een scène voor. Die wordt een aantal keren herhaald. Waarin een aantal kleine hondjes door een blok beton <laughs> worden verpletterd. Kijk, jij lacht nu. Ja. Jij lacht ook. Mm -hmm. En ik zat ook in het vliegtuig. Ik zat heel hard te lachen. Mm -hmm. En op een gegeven moment keek ik om me heen. En zag ik een aantal mensen heel hard lachen. En ik zag, en dat waren Europeanen. Ja. En ik zag heel veel Amerikanen totaal verbijsterd <grijpij> om zich heen kijken. Maar ik heb nooit kunnen uitleggen waarom dat lachen van mij daarom Europees was. Mm -hmm. yeah. yeah. yeah. ja. Ja. Nu jij. Nou, ik wou nog even aanhaken, want Joep zei van ja: de, de, die, die, die, die regeneratie van, de, van het cultureel uh, fundament van Europa, die moet dan vooral eigenlijk grassroots vanuit de uh, cultuur komen. Maar ik denk dat het toch echt ook geen kwaad kan... als je een aantal politici, politici zou hebben... die zijn zoals die Guy Verhofstadt zijn. Namelijk mensen die met verve dat Europese ideaal kunnen verdedigen. En die daarbij ook een beroep doen op uh, de cultuur. En zeggen van... Uh, deze culturele verworvenheden die we in, in Europa hebben... die uh, zullen ons de, de toekomst in kunnen leiden. He? Iemand die daar... Hij stond er echt voor. Hij was ook, hij was ook echt. Uh, hij zat te vertellen, dus kijk het morgen na, maar hij zat inderdaad te vertellen van dat hij dus eigenlijk met bloedend hart uiteindelijk weer die negende van Beethoven, dat slotkeur uit die, van die negende van Beethoven, uit die Europese grondwet moest halen. En je zag, eigenlijk op televisie zag je altijd hoe moeilijk hij het daarmee had gehad. En denk van ja, dat soort politie, daar zie je er maar heel erg weinig van. En dat ja. is. Uh, en en uh, we hadden het net over Bolkestein. Dat was natuurlijk in Nederland een voorbeeld van een zogenaamd zeer cultureel onderlegd politicus... maar inderdaad een cultureel onderlegd politicus... voor de Nederlandse cultuur. Maar voor die internationale cultuur... De, juist dat soort uh, Guy hofstadachtige uh, cultuur... daar was Bolkenstein niet een goed voorbeeld van. Ik zie daar niet zo heel veel van dat soort politici. En waarom niet? Uh, je bent er geen stemmen mee. Uh, is net zo, uh, je ziet ook tegenwoordig dat producten zoals uh, elektriciteitsrekeningen... steeds meer met woorden als Nederlands en Hollands worden verkocht. In de marketing heet uh, boezemen uh, dit soort nationale namen vertrouwen in. Dat heet in de marketing een reason to believe. Landsnamen zijn altijd vertrouwd en betrouwbaar. Uh, en uh, een, een vlaggetje dat werkt altijd goed als brand. Uh, de, de nazistaat heeft een ongelooflijk krediet bij de burger... En de politicus die zich opwerpt als een belangenbehartiger van de nazistaat... Die zit, automatisch heeft hij een paar streepjes voor electoraal... Uh, op de politicus die zegt dat hij uh, de nazistaat als onderdeel van een groter Europa wil zien. Um, het, het verhaal is bevattelijker, sneller, eenvoudiger... En in de, snij, in de tijd van, uh, van snelle soundbites en beslissingen die op basis van, van heel oppervlakkiger is en gehercirculeerde informatie gebeurt. Uh, is het dus een betere tactiek om uh, to, to, to wrap yourself in the flag, uh -huh. zoals dat heet. Uh, uh, dus daar zijn wel redenen aan te wijzen waarom de politiek liever. Uh, de solidariteit tussen de Nederlanders, en de solidariteit tussen de Europeanen, wens te beklemtonen. Uh, dus uh, ja, dus je kunt er wel verklaren. Ik, oh, um, het zou al voldoende zijn als we eens afstand zouden nemen van de voortdurende ingesleten antipropaganda tegen Europa. Als we eens wat neutraler werden. Uh, en niet alleen Europa met gefronste wenkbrauwen en neergetrokken mondhoeken als problematisch iets te zien. Een klein voorbeeld, uh, er was een vulkaanuitbarsting in IJsland... ten gevolge waarvan het vliegverkeer werd lamgelegd En iedereen zei, verdorie, lastig allemaal, er waren gestrande reizigers. En toen kwam de baas van Schiphol... Uh, op de tv in de, de en zei Dit is een Europees probleem. Wat doet Europa eraan? En opeens werd het verwijtbaar. Europa is een beetje de ultiem inzetbare zondebok. Als er iets misgaat en je mag er verontwaardigd over worden... Made, ja, made in Europe. Ja, dat is het made in Europe. Daar moeten we eens vanaf. Als, als we dat nou eens even afleren... dit soort gemakkelijke uh, vingerwijstactieken... Uh, is er een eind geholpen. Daar moeten we vanaf. Morgen geen jij Pieter Steins in zijn Handelsblad met een serie over... Ja, die overigens, dus, vrij, dus echt puur toevallig, want dat wist je ook niet... maar die heet Made in Europe. Oh, die okay. ja, heet? <laughs> ja. Made in Europe. Ja. Morgen, de eerste aflevering Lego. over Lego. Er komt een aflevering over totaalvoetbal, ongetwijfeld. De, uh, zeker, er komt een aflevering over de Minirock. Er komt een aflevering over Johan Sebastian Bach. En de tweede aflevering zal denk ik toch gaan over die negende van Beethoven. Want dat moet er even uit. En dat moet, eventjes, uh, dat moet je even neerzetten. De negende ik. van Beethoven en waarom, waarom die niet... Het Europese ja. volkslied uh, ging en, worden. En, en hoe lang gaat die serie worden? Ja, dat is nog. Uh, als iedereen heel enthousiast is, dan loopt die eindeloos door, Dat hmm. zullen we ervan zeggen. In ieder geval nog las, uh, heel veel delen die uh, te gaan. Op zich, en dat is toch wel toch aardig, verschijnt er wel steeds meer over Europa al is er ja. tegen de keer. Heel veel. En je hoort ook, dat is heel uh, bijzonder, in de tijd... want uh, de afgelopen maanden zijn de boeken van Joep en van mij verschenen... en die, die, in die tijd zag je eigenlijk her en der... Uh, mensen die niet die boeken hadden gelezen, jammer genoeg... Mooi. maar dat gaan Komt ze misschien nog doen. Ja. Wel, ja. <laughs> uh, en die zag je eigenlijk een beetje diezelfde uh, uh, dingen zeggen... die in onze boeken worden gezegd. Namelijk van kijk eens wat meer naar wat Europa wel te bieden heeft. Uh, kijk eens wat meer naar die cultuur... Uh, denk je eens in dat je deel uitmaakt van, die groot, van dat grotere web van die cultuur. En dat zag je eigenlijk bij heel veel opiniemakers. En zo zag je dat terugkomen. Ik ga jullie boeken nog een keer noemen. En uh, dank uh, voor, uh, voor dit uh, gesprek. Ik sprak met Joep Leersen in Brands met boeken. Hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. En Joep Leersen schreef Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming uitgegeven door... uitgeverij van Tilt en bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Dus les NAC boeken verscheen... Macbeth heeft echt geleefd een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden geschreven door chefboeken van NRC Handelsblad Pieter Steins. Dadelijk na achten Max met twee dingen met Margeet Rijntjes en zij praat met de schrijfster Tessa de Loo in de zomerrubriek recht van spreken over haar nieuwe boek dat zich afspeelt in het land van Maas en Waal. En zaterdag 1 uur is de herhaling van de zomergassen. En nog één hele korte vraag aan Joep Leersen. Mm -hmm. Het land van Ma Maas en Waal, is dat naar nou noord of zuid? <laughs> dat is een tussenfase waarin Boudewijn de Groot en Jeronimus Bos alle kanten op kunnen. <laughs> zuid, denk ik. Ja, best wel. <laughs> het is tussen de rivieren. Ja. Kwalificatievoetbal op Radio 1. Zometeen om half negen... Paas, over de hele, die neemt geeft de waardig aan... geeft me de linkerkant meestrukte voor inballaken. Nederland San Marino. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. NOS langs de lijn, straks van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik fiets heel vaak. Stroopwafels, daar ben ik echt gek op.